We gaan nu het gedicht uh, ten gehoorde laten brengen door... onze gast hier aanwezig in de studio, Marco Termes... onze huisdichter, kun je wel zeggen. Marco. Altijd zij. Volkomen verloren late middag half januari. Door felle windstoten voortgedreven regen en natte sneeuw. Ze trekken in fris gewassen vitrages door de straat.